Het kabinet heeft zich tijdens het cultuurdebat niet gevoelig getoond voor de protesten uit de cultuursector. Staatssecretaris Zijlstra zei over de bezuiniging op kunst en cultuur dat er geen sprake is van kaalslag. Hij wees erop dat er nog steeds miljoenen worden geïnvesteerd.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 Aan WB Verkeersinformatie. Er staan nog twee files. Eentje op de A12 naar richting Arnhem. Tussen Knopen Dunette en Benek 4 kilometer door werkzaamheden. En op de A28 Amersfoort richting Utrecht. Tussen Alfred Maarden en er ook 4 kilometer. Langs de lijn met Geo Lippens. Goedenavond, wat een dag was het op Wimbledon vandaag. Titelverdedigster Serena Williams en haar zus Venus werden uitgeschakeld in de vierde ronde. En een van de journalisten bracht het op de persconferentie na afloop met veel gevoel voor een statement. Venus, not the best day for you or your sister. No, um, definitely not um, our best day. Um... Think, you know, we de zusjes Williams er dus uit. Daarmee was het nog niet afgelopen met de verrassingen daar. Jan Roels sprak on, eh, praat ons straks bij. En in Enschede waren het vandaag haast Zuid-Europese Hoorders, fotografen en cameramensen verdrongen zich rond Co Adriaanse. Die had zijn contract getekend bij FC Twente. Oké, okay, daar gaat hij dan. Hè? Sorry, sorry. <laughs> Ik rijd hem er even afkant. Hij komt straks uitgebreid aan het woord Co-Adriaanse. En wordt John van der Brom nog gepresenteerd als de nieuwe trainer van Vitesse. Het lijkt er niet op, want ADO is er niet uitgekomen met die club. De Haagse fans hebben wel begrip voor Van der Brom. Zoals hij ze eigenlijk verbeteren, uh, vijf, keer meer dan, dan wat hij hier krijgen, is dat normaal. Maar hij moet, hij moet gewoon een paar dagen rust nemen. En dan met de schone lijn beginnen dan ook. En dan bekijken we het schipskrant. Dat allemaal en nog veel meer tot 11 uur in Langs de Lijn. We beginnen natuurlijk met Wimbledon, want daar wordt nog altijd gespeeld. Roger Federer, een van de favorieten, is net klaar. Hij won in vier sets van de Rus Mikhail Juschny. En Rafael Nadal is bezig aan de vierde set tegen de Argentijn Juan Martín del Potro. Eerder vanavond was het schrikken van een blessure. Marjan Wolfs, daar lijkt Nadal geen last meer van te hebben. Hè? Nee, dat was, een, dat was een blessure aan zijn hielbeen of aan zijn, zijn hiel. Daar werd hij aan behandeld. Dat was uh, in het begin van de wedstrijd. Nadal die won de eerste set uiteindelijk in een tiebreak. 7-6, tweede set Del Potro, 6-3, derde set weer een tiebreak. 7-6 Nadal en nu is het 5-4 voor de Spanjaard. Hij heeft een break te pakken in die vierde set en serveert nu. Het is 15-0. Het wordt al een tikkie donker in Londen... ondanks dat het daar ook een mooie zomerse avond is. Nadal nu met zijn voorrent. De Mister van Del Potro met zijn voorrent. En dus is het 30-0 Gio in deze wedstrijd tegen Del Potro. De Argentijn, ja, lang geblesseerd geweest met die polsblessure... Lijkt ook niet helemaal meer fris hoor. Heeft last van vermoeidheid. Speelde in deze set ook af en toe serve en volley. Om die lange rally een beetje te ontlopen met Rafael Nadal. Spanjaard weer aan het serveren. Altijd het lange stuiteren. Het ritueel bij Rafael Nadal. De man van Mallorca. De eerste servers Goed naar de backhand van Del Potro. En die gaat in het net. En dus zijn hier drie matchpoints voor Rafael Nadal. Voor een plaats in de kwartfinale. Voor een wedstrijd tegen Marty Fish. Wat Marty Fish won van Berdig. Nadal weer dat stuiteren. Het broekje goed doen, de haarband goed doen. Tol enthousiast publiek op het centercoord. We hebben Prins William hier gehad natuurlijk vandaag. En de service van Nadal naar de backhand van Del Potro. De voorhand kan Del Potro daar nog bij. Ja, Nadal met de dropshot. Del Potro met de lop over Nadal heen. Maar de bal gaat achter de baseline. En dus is hier de wedstrijd voor Rafael Nadal. Moeizaam in bijna vier uur tennis. Wint hij van Juan Martín del Potro. De Argentijn is echt helemaal terug. Maar net niet fit genoeg qua conditie, qua uithoudingsvermogen. Na die lange rally's tegen Nadal. Nadal ongelooflijk bij met deze triomf in vier sets. Wint hij van Juan Martín del Potro. De polsbandjes gaan weer richting de tribune. Blijheid bij Nadal, blijheid bij het kamp in Nadal en ook bij het publiek. Want hij blijft in het toernooi de winnaar van vorig jaar dus door naar de kwartfinale. En in die kwartfinale, zoals gezegd speelt hij tegen Marty Fish, de Amerikaan. Mooi, hebben we toch nog even meegemaakt... de overwinning van Rafael Nadal... zwaar bevochten tegen Del Potro. Straks gaan we verder praten over Wimbledon... maar we gaan eerst verder met voetbal. Want als we de clubs moeten geloven... dan wordt John van der Brom niet de trainer van Vitesse. Bij ADO gingen ze niet akkoord met de afkoopsom die Vitesse wilde bieden... en in Den Haag willen ze gewoon meer hebben. Er zou enkele tonnen aan euro's tussen hebben gezeten... En dus verwachten ze John van der Brom over enkele dagen gewoon weer voor de groep. ADO-directeur Matthijs Manders legt uit wat er de afgelopen dagen is gebeurd. John heeft een gesprek gehad met Vitesse. Vitesse heeft zich afgelopen vrijdag uh, bij de club gemeld uh, dat er inderdaad interesse is voor John. En hebben in het weekend een bot neergelegd wat ze voor John willen betalen. Dat John uh, vanaf uh, de komende jaargang hoofdtrainer van Vitesse is. En dat bot hebben wij naast ons neergelegd omdat we daar uh, niet serieus op in willen gaan. Vervolgens is er nog een bod gekomen en ook daar zijn jullie niet uitgekomen. Nee, kijk, ik vind als je A zegt moet je ook B zeggen. Ze hebben John een goed voorstel gedaan, naar nou wat ik begrepen heb. Dus ik vind dat je dan vervolgens met de club praat daar ook een goed voorstel neer moet leggen. Wil je het serieus nemen? En ja, wij nemen het, het voorstel of het bod wat Vitesse ook in tweede standje bij ons neer heeft gelegd... daar nemen we niet echt heel serieus. Wat met name steekt bij ADO en ook bij de supporters begrijp ik, is dat hij het niet eerlijk heeft gespeeld. Hij was er als persoonlijk al uit op woensdag en op vrijdag uh, wordt het verhaal pas richting ADO bewogen. Ja, niet eerlijk, niet eerlijk. Het is heel ongelukkig gegaan. Uh, John, uh, nou, ik heb begrepen, heeft contact gehad met Jordania in Zuid-Frankrijk. Dat is getwitterd door zijn zaakwaarnemer. Dat vind ik toch ook wel kwalijk. Hè? Dat uh, zolang er met de club niet gesproken is, dat dat soort nieuws naar buiten komt. Uh, ik weet dat dingen in het voetbal soms gaan, uh, anders gaan dan zoals het misschien in het boekje zou moeten. Dat neem ik John niet eens zozeer kwalijk. Wat ik wel uh, in ieder geval Vitesse kwalijk neemt. Dat, dat ze twee dagen wachten met uh, zich te melden bij ADO en uh, interesse laten blijken. Uh, om, om uh, John los te weken van, uh, van Aden Den Haag. Speelt dat dan mee om dan nu extra de poot stijf te houden... en te zeggen van nou, jullie betalen maar wat wij vragen... want uh, ja, dan gaan we ons ook zo opstellen? Nee, dat, uh, dat, ik vind dat die, wij niet een raar, uh, rare vraag bij Vitesse neerleggen. We hebben gewoon een bedrag in ons hoofd... Waar, waarvan wij vinden, dat, uh, zo, waarvan wij vinden dat, uh, dat Vitesse dat zou moeten kunnen... en willen opbrengen voor John van der Brom. John is voor ons uh, veel, veel waard. Uh, Kunt u bedragen noemen? Nee, dat heeft niet zoveel zin om bedragen te noemen. Ik weet dat je die graag hoort, maar dat heeft niet zoveel zin als tussen onze en John en Vitesse. Of eigenlijk tussen onze Vitesse. Ik vind alleen de timing uitermate ongelukkig. We staan hier op het veld in het Zuiderpark bij ADO uh, klaar voor onze eerste training. We zijn in voorbereiding voor uh, onze Europa League wedstrijd. Dus wat dat betreft is het uitermate ongelukkig. Nou, uh, kan je ook zeggen op het moment dat je hem ja, wel hier houdt, je zet hem voor de groep neer. Terwijl hij daar het veelvoudige uh, kan verdienen van wat hij hier verdient. Plus dat het nog een keertje de club is die in zijn hart zit. Waar hij twaalf jaar lang heeft gespeeld. Ja, dan, dat is vraag om moeilijkheden toch? Ja goed, ik vertegenwoordig Adel Den Haag. En hij is voor ons een hele belangrijke trainer. Zowel op technisch gebied, maar ook als ambassadeur van de club. Naar buiten toe, naar de pers, naar de sponsoren. Is John gewoon een, een grote waarde voor de club. Ja. Maar jullie willen ook geen ontevreden trainer voor de groep staan. Die ja, toch een financieel lucratief aanbod. Twee seizoenen plus nog optie voor een derde seizoen. Met een uh, ja, vijf, zes keer zoveel verdienen als wat hij hier kan verdienen. Dat zijn toch bedragen. Nou, zeker als het zes keer zoveel zal zijn. Ik, ik heb geen idee of dat de orde van grootte is. Maar ik ben daar eerder gezegd niet zo bang voor. John heeft het afgelopen jaar vol enthousiasme en vol uh, fanatisme uh, ADO getraind. Dus ik ben ervan overtuigd dat als John bij de club blijft, waar ik op dit moment dus ook echt van uit ga, dat John dat weer vol passie en energie gaat doen. En ja, tuurlijk, uh, er zijn wel een paar dagen nodig om um, um, uh, ja, toch weer tot elkaar te komen en weer klaar te staan voor de groep en, uh, en er vol voor te gaan. Is iets wat jullie ook gestoken heeft de afgelopen periode... dat die zo lastig te bereiken was voor jullie, op vakantie zijnde? We hebben iedere dag contact met John. Waar komt dat dan vandaan? Ik heb geen idee. Ik heb echt geen idee. We hebben iedere dag gewoon contact met John gehad... en elkaar geïnformeerd over de laatste stand van zaken. Dan nou gaan er stemmen op van, ja, ADO zegt dit... maar uiteindelijk zullen ze er toch wel uitkomen. Zullen ze toch wel het bedrag krijgen... of in ieder geval een beetje in de richting komen van wat ze willen hebben. En dan is iedereen blij. Nou, ik, ik weet het niet. Op dit moment uh, zitten we toch in een impasse. Uh, in uh, het voorstel van Vitesse hebben we naast ons neergelegd. En uh, ja, Vitesse is aan zet als ze Jean van den Brom willen hebben. Zelf al iets van Jean van den Brom zelf gehoord, hoe hij hierin staat. Want een paar dagen pauze, hij hoeft even nu niet voor de groep te staan. Dat is begrijpelijk. Knakt dat hem? Nou, John heeft het wel moeilijk en uh, hij zit heel erg met de situatie in zijn maag. En John weet heus wel dat het misschien achteraf bezien in een andere volgorde had, uh, had moeten lopen. Hè, dat Vitesse zich eerst bij de club had gemeld. Maar John zit er echt mee en, uh, en John is ook heel erg begaan met het, het lot van ADO. En, uh, in zoverre is John ook wat dat betreft heel ver. Die heeft ook zoiets van, ja, komen we er niet uit met Vitesse, dan meld ik me uiteindelijk weer bij ADO. En dan ga ik, ga ik gewoon bij ADO aan de slag, omdat ik nog een contract voor een jaar heb. En uh, dan ga ik er ook echt voor. En dat vertrouwen heb ik ook in. Aan dacht waarschijnlijk, de clubs zullen er wel snel uitkomen. Dat is een formaliteit en dat blijkt toch even tegen te vallen. Nou ja, misschien heeft hij dat gedacht. Maar ja, dat is dan toch in de praktijk net wat anders. En dat was het verhaal van de ADO-directeur Matthijs Manders. Hij sprak met Angelo Terwiel. Bij Vitesse wilde niemand reageren op het mislukken van het transfer van John van der Brom. Uh, Arno Vermeulen, goedenavond. Goedenavond, Guillaume. Onze man die uh, ja, de kijk erop heeft daar. Uh, is het nu ook helemaal definitief van de baan? Of kun je dat nooit zeggen in het voetbal? Nee, dat gevoel heb ik niet. Ze zijn gewoon ontzettend onderhandelingsmoe als je heel lang met elkaar zit te praten en je krijgt het niet voor elkaar. Dan krijg je wel eens een beetje de, de p in en dan denk je van nou, we stoppen er allebei mee en dat hebben ze voorlopig gedaan. Er wordt eigenlijk een rustpauze ingelast. Ik kan me niet voorstellen dat er niet nog meer, dat niet nog een poging komt om toch tot een compromis te komen en... Er wordt echt van verschillende kanten gezegd dat het verschil niet meer zo idioot groot is. Niet onoverbrugbaar groot. Dus dan is het een kwestie van, van ja, natuurlijk wel van een paar ton. Maar toch dat geld maar op tafel leggen. Ik bedoel, Vitesse heeft eigenlijk wel toch wel zoveel fouten gemaakt. Hè, als je alles op een rij zet is met Van der Brom onderhandeld. Uh, en niet met ADO. Uh, uh, daarna te laat uh, uh, ADO erin betrokken. Uh, trouwens de partij Van de Brom, uh, Louis La Rosa en is natuurlijk ook niet foutloos met, uh, met zijn getwitter, omdat hij zich ook al te snel rijk rekenen. Maar vooral Vitesse heeft toch wel uh, principiële uh, en essentiële fouten gemaakt. Ja, dan moeten ze daar ook maar uh, voor betalen. En dan moeten ze dat geld maar op tafel leggen. En ja, ADO zal een beetje inschikkelijk moeten zijn. Er wordt natuurlijk duidelijk gezegd door de directeur van ADO dat Van der Brom ontzettend belangrijk voor de club is. Dat is zo. Maar hij heeft natuurlijk geen groot salaris op dit moment in Den Haag. En als je inderdaad vier, vijf keer zoveel kan verdienen bij een nieuwe werkgever, ja, dan uh, kan je. Uh, ook niet verwachten dat Van der Brom daar geen ja op zegt. Het is nog steeds een kwestie van uh, het midden vinden, uh, of het nou rond een miljoen zal zijn, uh, een beetje in zo'n bedrag moet je, moet je denken. En ik denk dat er toch nog wel één poging komt, maar het kan in theorie, het kan mislopen en dan ja. is Van der Brom wel het grote slachtoffer. Zeg, is het een rare gedachte om te denken, uh, en dat weten ze waarschijnlijk bij ADO toch ook wel, zo uh, so van uh, die Jordania die kan dat allemaal wel betalen, dus die paar ton verschil, die gaat hij wel ophoesten? ja, dat, dat speelt natuurlijk een beetje mee. Niemand kan Jordania natuurlijk goed inschatten. We weten helemaal niet hoe rijk hij is. Ja, hij heeft een, een paar miljoen betaald voor een spits bonie afgelopen jaar bij Vitesse. Uh, er wordt ook wel eens gezegd, hij is misschien helemaal niet zo rijk als wij denken. Hij is geen Abramovic. En krijgt hij nou wel of geen geld bijvoorbeeld van, van de Rus of komt het echt uit zijn eigen portemonnee. Het is natuurlijk een hele mystieke man die zich op de achtergrond houdt en nu weer vanuit Zuid-Frankrijk opereert omdat hij even niet in Nederland mag zijn. In verband met zijn verblijfsvergunning geeft bijna geen interviews. Uh, daar kom je niet heel makkelijk achter. Dus maar ja, hij heeft toch een beetje die wolk van rijkdom om zich heen. Ik bedoel, Natuurlijk. dit zal hem vaker overkomen. Want mensen uh, ja. die spelers gaan verkopen, die denk, en trainers in dit geval, die denken van... Nou, hij kan wel de hoofdprijs betalen. Nou ja, je kunt die parallel betrekken met uh, Chelsea natuurlijk in Engeland. Hè. Als Chelsea geïnteresseerd is, gaan de prijzen ook onmiddellijk omhoog. En uh, dan moet je uiteindelijk 15 miljoen betalen om de trainer van Porto uh, naar je toe te lokken. De, zo gaat het. En dit is dan maar een fractie van die 15 miljoen. Nee, zo werkt het wel. Als ze denken dat je geld in je zak hebt, dan, uh, dan kan je een poging doen om dat eruit te kloppen. En ADO heeft natuurlijk een, een probleem. Ik bedoel, A, ze zijn uh, echt op z'n holand, ze zegt een beetje geflikt of iets. Is, dat zit ze dwars... Uh, bovendien, we zitten vlak voor de start van de competitie. Van de Brommen heeft het inderdaad op alle vlakken goed gedaan. Goed gewerkt als trainer, spelers beter gemaakt. Zijn PR op een foutje na heel goed gedaan. Dus hij is natuurlijk van grote waarde in, uh, in Den Haag. Alleen uiteindelijk in de voetballerij kijkt de uh, ervaringen maar op. Na, werkt het over het algemeen niet als je je poot echt stijf houdt. Stel even van de brom, uh, komt wel terug uiteindelijk. Uh, ze beginnen het eerste duel thuis tegen Vitesse. Hij verliest en er komt nog een nederlaag achteraan. Dan zijn de poppen natuurlijk aan het dansen. Dus het is voor alle partijen natuurlijk wel het beste... Uh, dat ze eruit komen. En ik vind dat Vitesse daar echt ook wel een uh, serieuze verantwoordelijkheid in heeft. Mm, want er is ook nog wat anders. Uh, de assistent van Van der Brom, Mauri Stijn, die was zich al een beetje aan het warmdraaien als uh, de nieuwe hoofdtrainer. Dat lijkt me ook heel erg lastig als dadelijk zijn voormalige baas ineens weer zijn baas wordt. Ja, want hij is nu... Hij is ook even de baas zetten, want Van der Brom is natuurlijk vandaag niet op de training verschenen. Stijn die neemt die training voorlopig over, omdat ze Van der Brom even in de lute willen, willen zetten. Dus Stijn is daar vandaag begonnen en moet daar ook staan als de baas. Die spelers moeten ook accepteren dat hij nu de baas is. En je hebt helemaal gelijk, als na een paar dagen dan ineens Van der Brom weer oppopt, is dat voor Stijn, een, uh, Marie Stijn, een ongemakkelijke uh, situatie uh, waar hij zich dan in, in zou moeten schikken. En uh, ja, ook dat is dus weer een, een probleem op de weg uh, naar een nieuw seizoen. Uh, dus daarnaast zit zitten aan alle kanten een beetje klem. Uh, maar ze hebben in Stijn wel heel veel vertrouwen. Hij is een man uh, van, uh, van de club. Uh, hij heeft dicht op het succes van het afgelopen jaar gezeten. En heeft daar ook hard aan meegewerkt. Dus alles bij elkaar is het een aanvaardbaar compromis uh, voor de club. En ja, uh, geef hem maar een kans. En wacht even af hoe het gebeurt. En pak vooral dan het uh, geld van uh, Jordania maar aan. Om daar bijvoorbeeld in uh, het elftal wat mee te doen. Dat je één of twee spelers kunt halen. En dan alles bij elkaar... Uh, Zouden ze toch binnen één of twee dagen moeten schikken? Maar oké, okay, als je boos op elkaar bent, dan kan de ratio wel eens verdwijnen. En dan kan de emotie wel eens een grote rol gaan spelen. En dat lijkt me op dit moment even het geval. Vandaar dat het goed is dat ze misschien even de tijd nemen om uh, weer even rustig te overleggen. En uh, alles is goed op bereid te zetten wat nou de beste weg is. Ja, als we nog even naar de andere kant gaan, naar uh, Arnhem, naar Vitesse. Uh, hoe staat het daar? Hebben die nog alternatieven? Hebben die bijvoorbeeld andere trainers uh, op het oog dan John van der Brom? Ja, uh, uh... Er zijn natuurlijk altijd andere trainers te krijgen, zeker met het budget van Vitesse. Ronald Koeman was geïnteresseerd om naar Vitesse te gaan. Nou, Dat is een hele serieuze naam. Uh, Henk de Katen is in principe beschikbaar, hoewel hij heeft gezegd dat hij een uh, jaar vrij afneemt. Dat is een ervaren trainer die in Engeland bij Chelsea heeft gewerkt. Dus er zijn natuurlijk altijd alternatieven voor, uh, voor Van der Bron... En er is wel eens gezegd dat Menzo eigenlijk wel eens de kans zou moeten hebben om hoofdtrainer te worden. Nou, dat is niet het scenario wat heel logisch is, want dan zou hij nu de kans gehad hebben en hij zou nu de assistent worden van Van der Brom. Maar eh, de eerste reactie van Jordania was natuurlijk inderdaad van nou, dan, dan niet, dan kijken we wel naar een alternatief. Dat is natuurlijk niet heel, heel geloofwaardig, want ze waren rotsvast van overtuigd dat Van der Brom de beste man was. De man van de club, de man, een jonge trainer, ambitieuze trainer die het bij ado geweldig heeft gedaan. Dus dat pan zullen ze heus niet zo snel in de, in de ijskast gooien, omdat er nu een paar ton op Tafel moet komen. Nee, het is uh, allemaal politiek, het is allemaal onderhandeling, het is uh, stijfkoppen tegen elkaar. Ja. Het blijft een mooi spel. Blijf het volgen voor ons, Arno. Dankjewel. Came. And it's the moment you remember Portado was dat met Forza. Gaan we naar Wimbledon, de ene na de andere toppen er dus uit op Wimbledon. Gelukkig voor de Britse fans bleef Andy Murray wel in het toernooi. En dat was zeker gelukkig, omdat prins William en zijn vrouw Kate op de tribune zaten daar in de koninklijke loge. En daar had Murray zich niet op voorbereid, zo verklapte hij na afloop. Als ik geen dat ze would zou ik het I was. Uh... I was thinking to myself, because so I came off, and I was, like, sweaty and very hairy. And I was I said to them, I was like, I'm sorry, I'm a bit a bit sweaty. Uh, but, yeah, it was it was really nice. It's always... Like, for me, those things are always quite difficult because there's a lot of people around, so it's not the most natural way to be introduced to people. But it was... Uh, hij vond het dus leuk om ze te ontmoeten, Andy Murray. Maar als hij het had geweten, nou dan had hij zich zeker geschoren. Hij was hairy en sweaty, zei hij. Verslaggever Jan Rolfs, uh, we hebben je net al gehoord uh, vanaf uh, de baan. Nu uh, in alle rust. Je volgt dat tijdens op Wimbledon. Wat voor dag hebben William en Kate gezien? Kate was prachtig in het wit trouwens, Gio. Hè? Dat is ook niet onbelangrijk als je. Op dat hoort op Wimbledon komt, toch? Ja, prachtig, prachtig, uh, prachtig jurkje. Um, wat voor dag het was op Wimbledon? Nou, dat begon dus goed voor uh, uh, Groot-Brittannië met die overwinning van Andy Murray op Richard Casquet. Um, McEnroe, die, die zag ik op de, op de BBC erover praten. Die verwachtte heel wat van Casquet. maar uiteindelijk was het toch 7-6-3-6-2 voor Murray. Die, die zijn beste wedstrijd tot nu toe speelde op Wimbledon en daarmee toch wel heel makkelijk naar de kwartfinale uh, uh, ging. En uh, ja, Casquet kon niet, kon niet brengen wat hij, wat hij normaal wel kan. Maakte veel onnodige fouten, ook met zijn mooie enkelhandige backhand. En Murray domineerde eigenlijk, zeker in de tweede en derde set. Die gingen heel makkelijk, rio. Ja, het verhaal van uh, Nadal. Nou, we hebben het net live gehoord. Uh, de ontknoping. Uh, ja. Moeizame partij tegen Del Potro. Vooral door die ja, toch een rare blessure waar hij dan toch uiteindelijk goed doorheen kwam. Uh, Roger Federer die kwam ook door hè? in vier sets. Maar hoe ging dat tegen Juusny? Nou, dat was toch eventjes, eventjes ja, schrikken wil ik niet zeggen... maar het viel toch tegen dat Federer die tiebreak verloor in de eerste set. Hij kwam met 4-1 voor in de tiebreak. Dan denk je toch, Federer met zijn klasse die haalt die tiebreak binnen... maar dat lukte dus niet. Jusni kwam heel goed terug... Juschny uh, toch een, toch een, uh, ziet in Federer natuurlijk een angstgeken. Ze hebben tien keer tegenover elkaar gestaan. En nog nooit won Miguel Jusni. Maar na die tiebreak zag je iets bij de Rus van... ja, ik ga hier eens voor een sensatie zorgen. Alleen Federer, dat is dan toch weer de klasse-gio van Federer. Hij bleef gewoon heel rustig. Bleef op zijn kansen wachten. En die kwam ook bij 2-2 in de tweede set. Toen brak hij de opslag van Jusni voor het eerst. En vanaf dat moment was het eigenlijk ook gedaan met de Rus. Tweede set, 6-3. Derde set, 6-3. En... Uh, vierde, ook 6-3 voor Roger Federer. En je kon eigenlijk ook zien na die break, toen had je het gevoel van nou dit geeft hij niet meer weg. En dat was ook zo. Dus Federer ook bij de laatste acht. En dan speelt hij tegen Tsonga, want die won van Ferrer. Kijk, en missen we verder nog mensen? Want ja, kwartfinales, dat zijn er achter. Nou, we kunnen ze eventjes noemen. Uh, Nadal gaat dus tegen Marty Fish spelen. Uh, Murray, zei ik dus al, die speelt tegen Lopez. Die had een uh, matchpoint tegen, tegen Kubot de Pol. Dus die is daar goed weggekomen. Vijf zetten moest Lopez spelen, de Spanjaard. Verrassend dat hij in de kwartfinale staat. Tsonga dus tegen Federer. Tommik, de Australiër, die wint van Malice 6-1, 7-5, 6-4, de Qualifier. Dat is, ja, dat is een verrassend. grote verrassing, hè? Ja, dat ja. is erg leuk. Een jonge jongen. En het uh, is erg leuk voor het Australische tennis dat hij erbij is. En, uh, hij speelt fris en goed, 18 jaar. Ja, en hij wint, als je de cijfers ook ziet, 6-1, 7-5, 6-4 tegen Malice. Toch ja, een ervaren grasspeler. Dan staat hij daar prachtig in die kwartfinale en dan speelt hij dus tegen Djokovic, want die had totaal geen problemen. Een beetje verwacht ook tegen Lodra de Fransman, drie keer 6-3 voor Djokovic, dat is tweede geplaatste Servië. Dus dat zijn de kwartfinales, die zijn nu bekend, de laatste acht. en ja, De nummers 1 tot en met 4 uh, van de ranking nog steeds in het schema, dus ja, het is hopen is op, die, op die halve finales Ala roland Gorus. Roland Garros dus met Nadal, Murray en uh, Federer Djokovic. Ja, bij de mannen zitten ze dus allemaal nog ja. in de eerste vier geplaatste spelers. Uh, ja, de vrouwen, daar moeten we het nu eens over hebben. Zijn er nog vrouwen in het toernooi? Want uh, de een na de andere toppen vliegt eruit. Jawel, jawel, jawel. Nou, het is nagenoeg bekend natuurlijk dat, uh, dat de zusjes Williams eruit vlogen vandaag. En ik vind uh, Sharapova op dit moment uh, de kanshebster voor de, voor de titel. Speelde ook niet echt uh, een, een wereldpartij vandaag, hoor. Tegen Peng, de Chinese, 6-4, 6-2. Maar goed, ze is door. Maar goed, uh, laten we eens beginnen met, met dus de, de, de favorieten die eruit vlogen, Gio. Te beginnen met Caroline Wozniacki. Die speelde tegen Dominica Sibolkova. Uh, vierde ronde partij dus, hè. laten we dat niet vergeten. En ja, Wozniacki verliest gewoon uh, 7-5 derde set. Grote ontluistering natuurlijk weer voor haar. Want ja, Wozniacki wint maar geen Grand Slam. Uh, wel de nummer 1 van de wereld. Dit jaar vijf toernooien gewonnen. En Roland Gros vloog ze er ook al uit in de derde ronde. heeft ook te maken met de voorbereiding. Ze speelt in Brussel, Kopenhagen. Ze wil veel spelen. Het verhaal gaat dat de vader er ook achter zit. Die dat allemaal pusht. Maar ze heeft uh, waarschijnlijk weer niet genoeg ja, tijd vrijgemaakt... met alle wedstrijden die ze speelt... Om in de aanloop naar een Grand Slam, gewoon daar rustig naartoe te groeien. En het is, het is weer veel te snel gebeurd voor, uh, voor Wozniacki. Met alle eer natuurlijk aan Sibyl Kova, die gewoon goed wint. En, en terecht ook in de kwartfinale staat. Maar ja het blijft gewoon een, een lode last. En die wordt alleen maar zwaarder voor Wozniacki. Nummer 1 van de wereld, maar nog steeds geen Grand Slam titel. Zeg, een van die andere verrassingen, je noemde ze net al natuurlijk die zusjes Williams. En dan vooral de titelverdedigster, hè, Serena Williams. Ja. Uitgeschakeld door een Française, Marion Bartoli. Die ja. trouwens volgens mij gisteren of eergisteren de ouders van de tribune stuurde. Ja, precies. Dat, dat wil het nog wel weleens, aparte. Uh, dat... Ja, ze is wel een aparte. Maar ze is wel goed bezig. En, uh, dus kun je het een verrassing noemen? Ja, ik, ik denk toch eigenlijk niet. Hè. Bartoli heeft Eastbourne gewonnen. Het grastoernooi stond in de finale van Indian Wells. Ze heeft gewoon een, een, een, een heel goed jaar. Um, maar ja, ze had nog nooit van Serena Williams gewonnen. En vader Walter, die, die mocht nu wel de hele wedstrijd op de tribune zitten. hoor. Moest denk ik een beetje zijn mond houden. En als je dan en als je ook kijkt naar Bartoli, die gewoon tien aces uh, heeft geslagen. Meer dan Serena Williams. Ja, en het liep ook niet echt bij Serena Williams. Maar ook door toedoen van, van, van Bartoli. Maar dan komt toch het verhaal eh, dat het toch eh, een sprookje was geweest voor Serena Williams. Als er dus 49 weken eruit was geweest, haalde de tweede ronde Eastbourne. Dat was het enige terug. Wat ze dus speelde in de aanloop naar Wimbledon. Het was misschien te mooi uh, geweest dat ze, dat ze hier bij wijze van spreken gewonnen had. Dit is ook wel een beetje goed voor het vrouwentennis. Dat die williams zusjes niet denken van kom, we halen de records weer van zolder en we gaan weer tennis en we winnen alles. Uh, want dat gaan we meteen door naar, naar Venus. Want die verloor dus ook vandaag van Pironkova, de Bulgaarse. Ehm um, Trouwens ook een, een, een prima overwinning en een terechte overwinning was voor Pironkova. Want uh, vooral Venus Williams. Kijk, Serena speelde wel een goede partij... En dat was natuurlijk ook zeker in de tweede set spannend. Die ging in een tiebreak. Maar Fiennes speelde ja, vandaag, laten we maar zeggen, belabber tennis. Ze had helemaal geen ritme. Te veel onnodige fouten. Te gehaast gespeeld. Slechte return. Alleen het serveren ging wel redelijk bij Fiennes Williams. Maar het was veel te, veel te weinig om het Pironkoven echt moeilijk te maken. 6-2, 6-3 voor de Bulgaars. En gek genoeg, vorig jaar speelden ze ook al tegen elkaar in een kwartfinale. Toen werd het 6-2, 6-3 ook voor Pironkova. Zelfde uitslag dus, maar nu in een vierde ronde. En Pironkova dus door. Ja, kunnen wij nu harde conclusies trekken? Met name over die zusjes Williams. Uh, is het tijdperk voorbij? Nee, het tijdperk is niet voorbij. Uh, dat hebben ze ook wel aangegeven. Dat was voor Wimbledon ook al bekend. Dat ze zeker uh, tot en met de Olympische Spelen in Londen... waarvan het tennis natuurlijk ook op het gras van Wimbledon wordt gespeeld... gewoon door willen gaan. En dit is een, een eerste stap weer, weer terug in het tennis... Venus Williams geblesseerd geweest na de Australian Open. Serena Williams er dus 49 weken uit geweest met allemaal ellende. Um, uh, en de, de, de dames gaan gewoon weer trainen. Dat is het verhaal. Ze gaan gewoon weer het hardcore seizoen en in Amerika. Moet je altijd maar afwachten als ze eenmaal weer terug zijn hoe dat uitpakt. Ze gaan gewoon de US Open spelen. En ze willen dus uh, de Olympische Spelen spelen op het gras. Of dat het eindstation is, weet ik niet. Maar het is dus niet, uh, het, is niet het einde, nee. Nou, dan gaan we het afwachten. Het is ook zeker niet het einde van het toernooi op Wimbledon. De tweede week is nog maar net begonnen. We gaan het afwachten deze week. Jan Roels, dankjewel. Kort, kort. Tennisser Rafael Nadal doet volgende week niet mee met Spanje in de Davis Cup kwartfinale tegen de Verenigde Staten. Hij zegt rust nodig te hebben na die zware eerste seizoenshelft. David Ferrer, Fernando Verdasco, Feliciano Lopez en Marcel Granollers gaan wel voor de Spanjaarden naar Texas. En discuswerfster Sandra Perkovic is betrapt op het verboden middel methylhexanamine. De Kroatische testen na de Diamond League wedstrijden in Rome en Shanghai positief. Hoe lang ze geschost zal worden, ze is Europees kampioenen, dat is nog onduidelijk, omdat het middel weliswaar verboden is, maar niet als prestatiebevorderend bekend staat. En zwemcoach Jaco Verharen is door de kennis- en netwerkorganisatie NL Coach uitgeroepen tot coach van het afgelopen decennium. Volgens voorzitter Joop Albeda is Verharen de eerste coach die een zomersport heeft omgetoverd in Nederland in een medaillefabriek. En wielrenner Jetze Bol rijdt het komend seizoen als prof voor de Rabobankploeg. Hij tekent voor twee seizoenen. De 21-jarige belofte maakte dit seizoen nog af bij het Continental Team van de bank. En Jens Maurus die gaat na dit seizoen weg bij de ploeg. De 31-jarige renner zegt aan een nieuwe uitdaging toe te zijn. En dat schijnt de nieuwe Australische ploeg Green Edge te zijn. plaatje Met dat prachtige weer van vandaag. Riviera, live van Caro Emerald. Hij is echt terug. Uh, Co-Adriaanse sprak voor het eerst de pers toe als trainer van FC Twente vandaag. Zes jaar lang werkte Adriaanse in het buitenland. En één ding kun je van hem niet zeggen. En dat is dat hij saai is. Dat bleek vanmiddag in Enschede weer tijdens de persconferentie. Adriaanse legde onder andere uit waarom hij de afgelopen weken niet in Enschede was. Uh, ik heb één week gemist...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 In, in Salzburgerland. Dat is een tocht van 270 kilometer langs de moer. Die is echt aan te bevelen. En ik heb daar ook een ode gebracht aan een nieuwe kampioen van Oostenrijk. Dat was niet Red Bull Salzburg, maar dat was Sturmkraats. Ja, ik was ook tijdelijk ingehuurd om uh, het toerisme in Mautendorf wat te bevorderen. Dus, uh, dus ik moest er een mooi verhaal van maken. Uh, natuurlijk is het altijd idealer... Kijk, stel dat, dat uh, Twente in, in maart of nou, in april was gekomen. Ja, dan, dan heb je nog meer de tijd. He, dan kan je live uh, kijken naar je wedstrijden. En, uh, je kan veel meer met elkaar overleggen. Je kan je hele trainings, eigen trainingsprogramma plannen. En nu schuif, ik schuif eigenlijk morgen aan. Het uh, programma dat uh, vorige week afgewerkt is door, uh, door de trainers. Dat, dat is het programma dat zij gemaakt hadden. Uh, ook nog uh, met uh, Michel Prudhomme. het hele voorbereidingsprogramma is door Michel Prudhomme uiteraard gemaakt. Ja? Dus het is altijd, uh, ja, ja, wat is een nadeel? Uh, Denemarken lag ooit aan het strand en uh, werden opgeroepen om de EK te spelen, hadden totaal geen voorbereiding en wonnen de Europese beker, dus... Uh, ik denk ook dat je het wel vrij snel gezien hebt, er staat natuurlijk een team. En daar ga je gewoon ook door, daar ga je doorborduren. Ik moet vooral observeren op de trainingen, om de spelers nog beter te leren kennen. En gaan knutselen aan het team, om het team zo goed mogelijk te laten spelen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 Prachtige acties zien, die willen strijd zien, die willen mooie voorzetten zien... ...solo's, mooie 1-2'tjes, bal op de paal, op de lat, cornerballen, mooie vrije trappen. Nou, daar moet ik voor zorgen. Ik moet dat regisseren. Een trainer is de regisseur. Ik moet zorgen dat die mensen net zo tevreden naar huis gaan als ze gekomen zijn. En dat is wel het verschil met theater. Theater koop je ook een kaartje. Je gaat naar Freek kijken en Freek geeft altijd dezelfde show... Het is altijd een negen of een tien, want het, hij heeft geen tegenstander... hij heeft geen scheidsrechter, het waait nooit, het regelt nooit. De omstandigheden zijn dan altijd hetzelfde. Hè? En als je dan kijkt naar die mensen die naar het theater gaan... die gaan altijd ook heel vrolijk terug. Er is bijna nooit iemand die, die weggaat. Bij voetbalwedstrijd zie ik vaak mensen gewoon weggaan. Ja, heb je een seizoenkaart voor een kwartier voor het einde of zo... dan verdwijnen ze, ja. Nou, dat is ook nou de taak ook, met name van de spelers, maar ook van de trainer. Om te zorgen dat die mensen tot en met de negentigste minuut op hun stoeltje blijven zitten. En dat ze gewoon uh, ja, een hele leuke wedstrijd zien met veel spanning. En dat ze ook blij naar huis gaan. En dat zal natuurlijk niet altijd lukken, want de tegenstander wil vaak exact hetzelfde. Die wil ook graag winnen, die drie punten. En die wil ook graag doelpunten maken. Daarnaast heb ik ook uh, steeds contact gehouden uiteraard met Nederlands voetbal. In, in Qatar uh, konden we wekelijks Eerdivisie uh, live zien. Dus uh, we zagen zeker drie of vier wedstrijden in een weekend. En dan wordt er toch uh, in Nederland, vind ik, zeker als je in het buitenland bent geweest en met, met hele grote sterren hebt kunnen werken. Dan denk je altijd, ja die zijn beter dan Nederlandse spelers of dat team is beter dan uh, een Nederlands team. Daar kijk je dan eigenlijk een beetje tegenop. En er wordt er in Nederland nogal geringschattend gedaan over het niveau op dit moment in Nederland. Maar als ik naar alle landen kijk, eh, je kijkt naar Engeland, naar Duitsland, naar Italië, naar Spanje. Dan vind ik toch dat, eh, dat in Nederland er zeer, zeer aantrekkelijk gevoetbald wordt. <tiek> of je nou kijkt naar Excelsior, of naar eh, AZ, of eh, naar Twente, of naar Groningen, of naar Roda, of naar PSV. Overal Wordt geprobeerd voetbal te spelen met een hele logische veldbezetting. En uh, probeert men ook goals te maken. De eerste optie is toch goals maken. En daarin onderscheidt Nederland zich enorm van andere landen. Zeker in Qatar vindt men bijvoorbeeld verdedigen veel belangrijker dan aanvallen. Uh, ook in Portugal vindt men verdedigen belangrijker dan aanvallen. Nou, Dan verlang je toch op een gegeven moment weer terug uh, naar daar waar je vandaan komt. Coadriaanse op zijn best zonder hinderlijke onderbrekingen. Een contract voor één jaar tekende hij vandaag bij FC Twente. Daar was, u kon het al horen aan het geklik, veel belangstelling voor in de perszaal van het Twente Stadion. Voor ons was daar Matthijs Weststraten. Ja, er kwam nogal iemand binnen vanmorgen in die perszaal van de Groosveste. Ja, je weet het niet Ja, joh. Een tafereel dat we in Nederland niet zo heel vaak meemaken. En zeker niet bij FC Twente. Dus er wordt zo een, een contract getekend, dus dan kunnen jullie ja. nog even... Dan krijgen jullie de ruimbaan. fotograaf zou je wel even rekening willen houden met draaien camera's. Cameramensen, jullie hebben zo geen last van de fotografen. Oké. Okay. De zaal pelt werkelijk weer uit van de pers. Het is zo vol dat zelfs bestuursleden, staand van achteruit de zaal, moeten toezien hoe hun voorzitter Munsterman zijn nieuwste prooi presenteert aan het land. Goedemorgen, hartelijk welkom hier in de Grolsvesten. En dat doet hij met een glimlach, van oor tot oor. Het ja, is een bijzonder mooie zomerdag vandaag en ook een bijzonder mooie dag denk ik voor FC Twente. Ja, want van die zon word je al vrolijk, maar de echte reden is natuurlijk... Omdat we Co-Adriaanse, onze nieuwe coach, manager, technische zaken aan u kunnen voorstellen. En al snel blijkt dat de club niet lang in rouw is geweest om het vertrek van de vorige trainer. Na het vertrek van Michel Prodom hebben we Co-Adriaanse meteen benaderd voor FC Twente. Uh, was hij kandidaat uh, nummer 1. En beide partijen zaten blijkbaar al snel op één lijn, want. Onderhandelingen hebben ook eigenlijk heel kort geduurd. Tja, en dan is voor Munsterman de conclusie natuurlijk snel getrokken. En we zijn uitermate blij en uh, met de komst van Co. Ko en wensen heel veel succes toe bij onze club. En dan is het dus tijd voor het moment suprême. Zou u onze handtekening willen zetten? Het contractlichtwaarden. Ja, het contract lijkt daar inderdaad te liggen. En dus. Oké, okay, daar gaat hij dan, hè? <laughs> rijdt rijtje maar even af komen. Kom even En als dan ook de voorzitter zijn krabbel heeft gezet. Als jullie plaatje hebben, dan zet ik ja. ook nog even aan Oké. Okay. Is de nieuwe trainer van SC Twente een feit? Dat is misschien wel handig Dat is wel Meneer Adrian, van harte gefeliciteerd met de nieuwe job. Ik zie een man die straalt een glimlach van oor. Ja, het is natuurlijk uh, niet niks, uh, weer terug in Nederland na zes jaar buitenland en niet zomaar bij een club, maar bij uh, FC Twente. De kampioen en de vicekampioen en de bekerwinnaar met een heel groot stadion, veel toeschouwers, goed team, speelt aantrekkelijk, goede organisatie, goede voorzitter. Hele mooie omgeving om te wonen ook, ken ik van vroeger, van de Lutte. Trainingskampen Trainingskamp met Ajax, met met Porto ben ik geweest, ik ben ook zelfs met Qatar geweest, het Olympisch team, dus, uh, je bent zes uh, jaar weg geweest. Um, hoe gek is dat om nou weer in Nederland actief te gaan zijn? Nou, eigenlijk niet gek. Want uh, hoe langer je in het buitenland werkt, hoe meer je gaat verlangen naar, naar Nederland. Ik denk dat niet alleen voor voetbal geldt, maar sowieso voor een Nederlander. Je gaat altijd daar terug waar je roet zijn. Uh, de taal, de cultuur, uh, de manier van met elkaar omgaan, uh, grapjes maken, overleggen, notuleren... Uh, je kan de waarheid tegen elkaar zeggen, uh, de manier van spelen, de uh, manier van trainen, mooie trainingscomplexen, uh, de, de Hollandse school. Uh, ja, je, je, daar ben je eigenlijk in, in, in opgegroeid en groot geworden. En bent u in die, in die zes jaar niet veranderd? Nou ja, ik, ik heb natuurlijk een hoop ervaring opgedaan in het buitenland. Hoe kijken ze in het buitenland tegen voetbal aan en uh, hoe organiseren ze daar de boel en, uh, hoe kan je daar mensen motiveren? Dat is natuurlijk wel een verrijking voor je als persoonlijkheid. Maar het, uh, het geeft ook aan dat, dat de manier waarop we hier met voetbal omgaan... Ja, dat dat eigenlijk een geweldige manier is. Dat wordt natuurlijk uh, elke keer weer bewezen door het Nederlands Elftal. Dat, uh, dat het heel hoog op de ranking staat. En weer nieuwe spelers voortbrengt. En uh, op een echte aantrekkelijke manier spelen. En dat is nu al uh, 30 of 40 jaar in de gang. Bij Ajax zijn ze dat nu weer een beetje aan het invoeren. Vindt u dat een goede zaak? Zou u dat hier graag ook doen? Die, die manier van werken? Nee. Nou, Twente ken ik natuurlijk niet alleen van vandaag... maar in, in de jaren negentig toen ik bij Ajax zat bij de opleidingen... had Ajax de hegemonie met, met Feyenoord en met, met PSP. Maar ook Twente had toen al een hele goede jeugdopleiding. Ik kan me herinneren dat Brugink en Vennegoor hesseling die speelden toen in die goede teams midden jaren negentig... En dat is nu nog steeds zo bij Twente. En dat is ook de, de politiek in, in, in, de to, in de toekomst. Eerst kijken in eigen huis wat heel aan talenten hier rondlopen. Uh, geef ze de kansen. En uh, dan uh, meteen gaan winkelen. En uh, ja, ongericht zomaar wat te kopen. Het is uh, lastig instappen voor u. Het is uh, veel besproken. Twente draait op en top. Fantastische selectie. Terwijl Jansenweg, maar er blijft nog heel veel overeind staan. Maakt het dat lastig voor u? Ja, ik kan het van twee kanten bekijken. Uh, eer, uh, ene kant van, uh, je neemt een goed team over met, met goede spelers. Uh, dus dat, dat is mooi meegenomen. Uh, tweede plaats, ja, proberen uh, het nog beter te maken. Uh, want alles heeft natuurlijk zijn top en zijn grens en het einde. Uh, misschien zijn ze, zitten ze aan hun top of zijn ze over hun top heen, dat weet je nooit. Maar misschien valt er nog wat meer uit te halen, dat, uh, dat weet je nooit. Eén ding viel me nog op, uh, tot nu toe zijn er altijd trainercoaches aangesteld als trainercoach. En u heet uh, manager technische zaken, heeft dat een reden? Uh, ja, eigenlijk op technisch gebied ben ik de hoogste baas. Er uh, is dus geen technisch directeur boven me. Uh, dus uh, de strategische beslissingen aan en verkoop en uh, hoe moet het verder met het voetbalbedrijf. Ja, daar zal ik toch ook input moeten geven. Dat is ook vooral om duidelijkheid te creëren begrijp ik. Ja. Laatste vraag. Uh, ik vond voorzitter Munsterman iets wat bescheiden in zijn ambitie toen hij zei van, nou we willen in ieder geval rechtstreeks Europees voetbal uh, halen. Onderschrijft u dat of vindt u dat er toch wel iets meer mogelijk moet zijn hier komend jaar? Nou, ik vind het uh, realistisch uh, bij de top vier. Daarmee zegt hij, ik wil graag kampioen worden en als dat niet lukt tweede, als dat niet lukt derde, als dat niet lukt vierde. Maar in ieder geval bij de beste vier. Want dan ben je zeker dat je Europees speelt. Oké. Okay. Karin, heb je even de bloemen? Even eens, glazen wel Even de glazen tegen elkaar aan En nog even kijken, ja. Die I see love that money just can't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 Got it. Roy Orbison, de man met de opvallende bril. Mohamed Allag gaat aan de slag als technisch manager bij de KNVB. Een voorganger heeft hij niet, want hij is de eerste in die functie. Allag stopte kort geleden als directeur voetbalzaken van RKC Waalwijk. En daarvoor werkte hij in de leiding van VVV Venlo en FC Twente. Maar wat moet Allag nu gaan doen als technisch manager van de KNVB? Directeur betaald voetbal. Bert van Oostveen legt uit. Nou ja, heel simpel. We zochten iemand die voor ons samenhang ging aanbrengen op drie gebieden voetbaltechnische zaken, zeg maar de vertegenwoordigende jeugdelftallen onder 15 tot en met 21. We wilden graag iemand die met ons mee gaat denken... over de ontwikkelingen van jeugdopleidingen bij clubs. Dat is het tweede. En het derde is de voetbalinhoudelijke vertaling naar opleidingen... bij onze opleidingen binnen de academie. Dat is het derde tak. En die samenhang die ontbrak? Die ontbrak, ja. We hebben hele goede mensenwerk binnen de KNVB. Iedereen is bezig op zijn eigen vakgebied. Maar we zochten iemand die dat met elkaar uh, kon samenbrengen... en uh, ja, die de kapitein werd op het schip. Ja, de hamvraag. Wat brengt u bij Mohamed Allag? Nou, ik kende hem al wat langer. Ik heb hem aan het werk gezien bij VVV, en bij Twente en bij, bij RKC. Ik ken hem als een kritische persoon die in staat is om uh, heel analytisch te denken. Die ook de, op de, of de vinger op de zere plek kan, uh, kan leggen. En die, uh, die met ons nu kan proberen om te zorgen dat we de volgende stap... in de ontwikkeling van het voetbaltechnisch gedeelte bij de KVB gaan maken. Waarom nou juist hij voor deze functie? Nou, omdat hij uh, a. zelf voetballer is geweest, dat is niet onbelangrijk. Hè. Dus hij kent de praktijk en hij heeft bij drie verschillende clubs op drie verschillende niveaus gewerkt en dat helpt. Ja. Hij heeft nog geen uh, trainersdiploma betaald voetbal? Nee, dat heeft hij niet. Die gaat hij wel halen. Dat hebben we ook als voorwaarde gesteld. Dus hij zal op korte termijn uh, opgaan voor die examens. Nou, ja. en dan hoor ik de term groeifunctie. Hoe moet ik dat uh, precies zien? Nou, ja, het is een vrij omvangrijke functie. En we willen hem niet laten verzuipen. Dus we hebben gezegd, van, begin nou eens heel rustig met onder 15, onder 21. En dat bouwen we langzaam maar zeker op. Eerst dat project afronden, dan die overige projecten. En eh, daarna kunnen we dingen toevoegen als beachsoccer, vrouwenvoetbal en, eh, en zaalvoetbal. En ook de A-selectie? Nou ja, in ieder geval daar waar het gaat om het zijn van een klankbord... Voor, uh, voor mij als directeur uh, bij het kiezen van een uh, toekomstige nieuwe bondscoach. Als dat nodig mocht zijn. Daar krijgt hij een stem in? Ja. Hij staat ook bekend als een, een man die maatschappelijk uh, betrokken is. Is dat van invloed geweest? Uh, we hebben primair gekeken naar iemand die het voetbal inhoudelijk in kon vullen. Uh, maar het is mooi meegenomen dat hij ook maatschappelijk betrokken is. Omdat juist ook die maatschappelijke betrokkenheid voor de KNVB heel belangrijk is. Bert van Oostveen was dat over de nieuwe baan van Mohammed Allah. Hij sprak met Ayot Kloosterboer. Voetbal vandaag. Gerald Sibon keert terug bij Heerenveen. De 37-jarige aanvaller heeft een contract voor één seizoen getekend. Sibon speelde al eerder twee periodes voor de Friese club... voordat hij in 2010 naar het Australische Melbourne Hart vertrok. En Aardur Den Haag heeft de Slovaakse international Filip Luxiks aangetrokken. Hij komt over van FC Senica in zijn geboorteland. Hij tekende voor twee seizoenen in Den Haag met nog een optie voor nog een jaar. Zenit Sint-Petersburg heeft de Italiaanse international Domenico Crescito voor vijf seizoenen aan zich gebonden. De verdediger komt over van Genoa. En Real Madrid heeft de Franse jeugdinternational Rafael Varane van RC Lens gekocht. De Spaanse club betaalt ongeveer 10 miljoen euro voor hem. Varane staat bekend als een van de grootste Franse talenten van dit moment. En de vrouwen van Engeland zijn het WK Voetbal voor Vrouwen in Duitsland teleurstellend begonnen. Ze kwamen in Wolfsburg niet verder dan 1-1 tegen Mexico. In dezelfde pool klopte Japan Nieuw-Zeeland met 2-1. En FC Groningen heeft een Koreaan gekocht, de Zuid-Koreaan huan Jung Sook. De 19-jarige aanvaller stond het afgelopen seizoen bij Ajax onder contract, maar daar moest hij vertrekken. Hij heeft in Groningen voor twee jaar getekend met een optie voor nog eens twee jaar. En FC Utrecht is met de nieuwe trainer Erwin Koeman begonnen aan de voorbereidingen op het nieuwe seizoen. Maar zonder Dries Mechtens en Kevin Strootman. Die twee die hebben wat langer vakantie gekregen omdat de Utrechtse club nog in onderhandeling is met PSV over hun transfer. Geloof het, we gaan hem nog eens een keer helemaal draaien. 100 yard dash van Rafael Sadik. We zijn er, het einde van deze uitzending. Zometeen kunt u gaan luisteren naar Met het oog op morgen. Vanavond gepresenteerd door Kees Grimbergen. Ik wens u nog een prettige avond.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 Help een blinde geleidehond aan een geleidetuig. Steun KNGF Geleidehonden met 3 euro. SMS tuigje naar 4333. Vaslaf, de magistrale bestseller van Arthur Japin. Het ideale boek voor de zomer. Nu tijdelijk voor 15 euro. Vaslaf van Arthur Japin. Lees alles over parket en houten vloeren. Bestel nu gratis het parketboek op bruinzeelparket.nl. Dit is Radio 1.